Nick Holland en het Bulldog-mysterie. Een spannend detectieve luisterspel in 10 delen door Ronald Patterson. Titelmuziek, Koos van der Griend. Drums, Serge Bonin. spelleiding René Metzenmakers. Vierde deel. Het nieuwe sigarettenmeisje. Heer, kijk. Hier is de telegram. Inderdaad. Hoe komt u er aan gevonden? Op de grond. Daar waar u zegt dat de man werd neergeslagen. Het moet dus toch.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 Als die telegrambesteller Bennet met Mr. Bulldog heeft aangesproken, dan kan ik me zo voorstellen Is dat... Nee, Mr. Bennet op het ogenblik, hier. Nee, jammer genoeg niet. Maar als u vanavond omstreeks één uur voor de voorstelling terugkomt, dan hebt u hier allemaal bij elkaar. Bennet in kruis. Goed, goed. Inspecteur Sanders, dat zullen we dan maar doen, hè? Ja, mooi te ja, Laat maar Nick, ik luister wel even. Het zou Mrs. Brijnstout zelfs Ja, Mrs. Brijnstout, ik luister. Oh, ben je het niet. Jazeker. zeker. Ja, dat kan. ogenblik. een Liefje, Ja. Liefje, een jonge dame die je wil spreken. Aha. Erg dringend en erg geheimzinnig. Mm. En ik zou je meteen bij zeggen dat die telefoontje me weer helemaal niet bevalt. <laughs> Met Nick Holland. Ik toch meneer Holland? Hemzelf. De romanschrijver. Nick Holland, ja. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik u brillend spreken, meneer Holland. Neemt u me niet kwalijk, maar. Het kan van het grootste belang zijn. Ik moet u wat vertellen in verband met Waldo Bennett. Oh. Ja, luister even mee, Ellie. Wilt mm -hmm. u niet dadelijk naar me thuis komen? Niks van. Lily's weer is hetzelfde liedje. Luistert u nog, meneer Holland? Jazeker, ik luister. Maar ik kan niet naar u toekomen. Maar het is van het grootste belang. Ja, ik wil wel ergens ontmoeten, me juffer... Uh... Mercedes. Mercedes van mm. Ik wil u ergens ontmoeten, omdat u me dat zo dringend vraagt... en omdat ik u misschien kan helpen. Maar laat me u vertellen dat ik helemaal niet weet waarom het gaat. En die meneer uh, Carlo Benneke ken ik helemaal niet. Waldo Bennett. Ah. En u weet erg precies waar het om gaat. U was vanmorgen in El Salon, Mexico. Maar ik moet het kort maken. Waar vindt u? Ergens op een rustig plekje? Zijn noodmuziek van niet. In het geheel niet, signorita González. Integendeel op een zeer onrustig plekje. Om precies drie uur... ...zal ik aan de voorzijde van de El Salon staan... ...op Trafalgar Square. stel la vista, signorita. Caramba! oh liefie. Wat praat jij vloeiend Spaans, maar de signorita is misschien Mexicaanse. Ellie, je moet je uitrechtskunde eens herzien. In Mexico spreekt men Spaans, net lijkt men in de USA Engels spreekt. Oh, ik krijg nog een minderwaardigheidscomplex. Het gevaar bedreigt alle vrouwen met zo'n buitengewoon knappe echtgenoot als ik. Oh, goeiemiddag. U bent dus meis González. Vindt u dat we hier makkelijk kunnen praten? Ja, waarom niet? Vreest u dat men ons zal zien? God, wie weet. Neemt u van me aan dat u je nergens beter kunt verbergen dan midden in de stad? Wat had u me willen zeggen? Ik was vanmorgen op de repetitie in El Salon, Mexico. Ik heb gedeelte gehoord van het gesprek dat u gehad hebt met Hernando Ibanez. Ik dacht altijd dat ik u wel eens meer gezien had. En toen herinnerde ik me waar... Ik ben even naar mijn kleedkamer gelopen, om zeker te zijn. Naar uw kleedkamer? Mm -hmm. Wat heb ik daar te maken? Nou, daar ligt uw foto. Mijn foto op uw kleedkamer? Zie, achter op de stofwikkel van uw detectiefroman. Het mysterie van de rode vos, ja. Ach zo. Ja, de uitgever wilde per se mijn foto erop. Ik was er tegen. Goed, ik beken. U beurt nu. Nou, ik heb ook gezien dat Waldo Bennett de telegrambesteller, heeft neergeslagen. Oh, dat is belangrijk. Ja, hij had een houten afgodsbeeldje in de hand, dat wij gebruiken als ballet bij de Inca-tempel. Ja, dat alles zult u aan de politie moeten vertellen, Miss González. Ik, ik moet juist vertellen wat ik gezien heb. Ik heb niet gezien dat Bennet de man neersloeg. Ik vond er stel dat het een snipper van een seconde, konde eerder gebeurd moet zijn in het ogenblik waarop ik in de gang kwam, maar het was zeer duidelijk wat er gebeurd was. Maar wat precies zag u bijna doen? Denkt u goed na? Uh, ja, hij, nou, hij... hij was geweldig geschrokken. Hij bukte zich en haalde iets uit de hand van de telegrambesteller. Een telegram, natuurlijk. Ja, dat moet het geweest zijn. En wat deed hij ermee? Niets. Dat wil zeggen, ja, hij... Hij keek er even naar. Scheen nog eens te schrikken, Stapte het telegram terug in de hand van de man en liep weg. Hij liep weg en liet ze slachtoffer liggen. Si, si, si. Met het telegram. Si, si, si. Weet u dat heel zeker? Ja, zo is het ja. En wat hebt u dan gedaan? Ik ben weggelopen. Weggelopen? Waarom? Waarom hebt u geen alarm gegeven? Dat ik niet durfde. Maar dat is toch te gek om los te lopen. U ziet een man neerslaan en u geeft Ach, geen alarm. Holland, het, het is juist daarom dat ik u wilde spreken. Ik hoop dat Bennett iets heel ernstigs gedaan heeft. Zodat ik eindelijk van hem verlost zal zijn. Oh, zit de vork zo in de steel? Ben het laat me niet met rust. Hij wil dat ik met hem trouw en met hem in San Francisco ga wonen. Ik kan me niet van hem losmaken. Och ja, hij is mijn baas, ziet u. En hij heeft heel wat te vertellen in de showbusiness. Hij kan mijn carrière en een handomdraai kapot maken. Hij kan beletten dat ik waar ook een engagement krijg. En hij zal het doen ook, oh, ziet u? Hij zal het een doen. echte razende bulldog. Oh, en gevaarlijk. Tebreef, zegt u het woord bulldog vooral nooit in zijn bijzijn. U weet namelijk... Toch Iba... wel, toch wel, ik weet het. Nou, donderdag na de voorstelling is hij Ibanez bijna naar de keel gevlogen. Omdat hij het één keer heel onschuldig gebruikte. Het woord bulldog? Zie. En... Maar dat is waarom? Het ging over een telegram. Ibanez vroeg of er iemand was voor wie het telegram bestemd was. Er stond op Mr. Boeldo. Oh, zo dat het een geweest zijn? Dat was het, Miss Mercedes, dat was het. Om even te resumeren. U vertelt me dit alles om u van Waldo bijna te ontmaken. Zie, sí. zie. Hm. Sí. En om wraak op hem te nemen. Voor hij, zogezegd, verliefd op me werd, maakte hij mijn zuster Magda lastig. Hij kreeg haar zo verder moet pleegde. Ze was ook aan ons gezelschap. Oh, het spijt me. Wel, mis González, ik dank u voor de inlichtingen. Maar u moet dit alles officieel, zo Daar kunt u niet buiten. Ik wil alles doen wat u maar wil. Maar u moet me beloven dat Waldoor niets van te weten komt. Daar kunt u op rekenen, mis González. Ja, Holland, ik beloof je dat we haar met de grootste omzichtigheid zullen ondervragen. Maar er was nog iets belangrijks, zei je? Misschien wel. Herinnert u zich de zakagendas nog en de aantekeningen die we in vonden? De agendas van Archie Blyer. Ja, ze liggen hier voor me. Ik heb vanmiddag een paar uurtjes doorgebracht in het archief van de Times. Solarin, Mouleron, een van die beide namen had een bekende klank. Mouleron. Zegt u dat niet, Brandon, herinnert u zich niet dat er eerder een roofmoord gebeurde... ...waarvan een zekere Ernest Mouleron het slachtoffer werd? Mouleron. Je ja, natuurlijk een Zwitser, geloof ik. Juist. Mouleron werd ongeveer drie jaar geleden vermoord. Ik heb het opgezocht. Zes dagen later staat er in het agenda van Blair genoteerd... Mr. Bulldog, 2000 dollar. En daarvoor stond er telkens Mouleron 1500. Daarna Solarin 2000. Hm. Zeg maar, als dat weer een toeval Zal is dan... ...heel dat Bulldog-mysterie heel wat minder toeval in het spel dan wij vermoeden. Wat denkt u van dit kleine theorietje van me dat ik geef voor wat het waard is? Kluister. Kluister, Holland. Artje Blijer was courier voor de diamantsmokkelaars. Moederon was de man die moest betalen voor zijn werk. Op een ongelukkige dag wordt Moederon vermoord... ...en van het geld bestemd voor Blijer beroofd. Daarom wordt Blijer uitzonderlijk betaald door Mr. Bulldog, Big Boss. Daarna wordt er een nieuwe betaalmeester aangesteld, Solara. En in plaats van 1500 dollar krijgt Blayer nu 2000. Waarschijnlijk omdat hij zich bij al die tegenslagen gedragen heeft, zoals het de baas beliefde. Of hij heeft meer geëist, omdat het hem te gevaarlijk begon te lijken. Maar Holland, dat kan kloppen als een bus. Apropos, je denkt er toch nog om dat je omstreek zevenen in El Salon, Mexico bent? Ah, ja, ja, ja. Want we hadden het beloofd. En niets zal ons zo aangenaam zijn als die belofte na te komen. Amigos! Amigos! Ja. Eén ogenblik, alsjeblieft, Een ogenblik. Jullie hoeven niet te schrikken, er is helemaal niet bijzonders gebeurd. Maar er zijn een paar heren van de politie die je wat zouden willen vragen. Oh. Ja, een kleine formaliteit slechts, want we weten dat de vertoning over een uurtje begint. Is er iemand die met zijn werkelijke naam hier of met zijn artiestenaam of schuilnaam Mr. Bulldog heet? Oh, oh, oh, oh, oh. Jim Pratt, hou je mond, jongen! Hou je mond! De je gelopjes zijn er niet op zijn tijd. Dus niemand? Senor al het personeel is toch hier? Tot de laatste man, techniek is een werkvrouw in klas. Zegt de naam Howard Ilsman u iets? Howard Ilsman, 43e straat West, New York. Ook niet? Is er dan iemand die enige zin kan ontdekken aan de inhoud van het telegram? Verzonden door Ilsman uit New York en geadresseerd aan Bulldog op dit adres hier. De inhoud luidt als volgt. Moeder overleden, je tijdige overkomst voor begrafenis onmogelijk. Mijn benen! Mijn is dood! Het is dood! Ah, dat is Garcia! Garcia! daar iemand hem wegbrengt. Hij heeft het weer te pakken! Ga je met hem buiten? Garcia! Garcia! Garcia! Mijn boy! Kom, kom, we eens maar, lieverd! Kom, we gaan even buiten! Waarom nou als Ante Ante? Oh, Wat heeft dat te betekenen? Slaat u maar geen acht op hem. Dat is Garcia Cabazon, onze sterdanser. Hij is gek. Si, si, si. Estalaco, stapelgek. Soms is ze zo over zijn bij dat hij alles verkeerd begrijpt. Ja, Zijn moeder ligt in New York, ziet u. Hoofdinspecteur, luister u naar me. Zeker, zeker, ja. Een ogenblikje. Si, si, si. si. Gerangd. Ja, Sir branden. Waarvan waar, bent u zo geschrokken? Kijk eens, helemaal achteraan. Dat meisje daar. Achteraan? Oh, daar bij de deur. Nee, daar, Ginder. Ze met het zeer korte rokje oh, en het witte schortje. Oh, sir Brandon, ik wist niet dat u naar mooie plaats. Goeie genade! Elly!